Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door... en de temperatuur loopt op tot maximaal 16 graden. Morgen blijft het zonnig, maar dan is het wel wat koeler. Gaat of 11. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Bij het knopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk op de A13. Daar zijn de rijstroken weer open. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Kaagdorp 2 kilometer heeft te maken met werkzaamheden. Dit weekend is de A44 dicht tussen Kaagdorp en Knoopend Burgerveen. Verkeer naar Amsterdam rijdt beter om via de A4. Op de N205 Zwanenburg richting Haarlem bij Heemstede 3 kilometer heeft te maken met werkzaamheden in Haarlem. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom 2 kilometer, dus ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Who sell out in the stores? You tell me who flop, Who copped the blue drop? Who Jews got rocked? who mostly dookie down to the blue top? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp.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 Where the true players at? Throw your roadies in the sky, wave side to side, and keep your hands high, while I give your girl an eye. Player please, lyric lyrically, you see, b -I g b flossing, jig on the cover of Fortune, five double o pick my phone number, your man ain't got to know, I got the dough, cut the flow down, black and plus, like this app, dangerous, on Trissac, leave your ass pizzap. Zonnige zaterdagmiddag in Salvo. Welkom terug bij CFM. We zijn er tot aan 5 uh, uur vanmiddag met Zalf op zaterdag met daarbij heel veel lekkere muziek natuurlijk. waaronder deze van uh, Notorious BIG, Mo more Money Mo Problems. En daarmee openen we het uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, door de actualiteit uh, ingehaald inmiddels. Hè, door het uh, wat later beginnen van de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort om kwart voor drie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 exercez mon amour, moi Marcel, tu es très belle. N -Z. Je suis Oh! Je parle un petit peu français. En exercice. Bring the Netherlands met me. Even Netherlands met me. Mijn confus dat mij dat wij van af op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 Dat is Albertje die aan het klap is. Die aan het klappen, Albertje? Oh, wat mooi. Jorgen B en Parijs. En, uh, van Parijs gaan we over uh, naar uh, Duintjesveld. Naar Joop Fris, de wedstrijd uh, ZSGO tegen WMS. En SV Salford staat voor. Dat zijn goede berichten, Joop. Ja, nou, inderdaad, hoor. Trouwens, jij draait je hand om van Parijs naar Duintjesveld te gaan. Nee, hè? Nee. <laughs> Ja, ja, inderdaad, staat voor en dus is ook niet dat terecht, het heeft een behoorlijke kansen gehad zelfs die eigenlijk gescoord hadden moeten worden, maar goed, als er dan eentje ingaat, dan staan we in ieder geval voor, ZSGO WMS, laat maar zeggen die Amsterdammers, dat is toch een club waar die zo nu dan eruit komt en dan de verdediging van Zandvoort, test. waar die staat ijzersterk eigenlijk, Tess aan het voetballen. En dat, uh, dat is uh, op dit moment geen probleem. Ronald Kalus heeft nu de bal, speelt daar uh, Max Aardewerk aan. Aardewerk snijdt naar binnen toe en speelt nu weer naar de andere kant, naar uh, Jesse de Haan. De Haan dan kan die bal makkelijk aannemen en kijken wat hij gaat doen. Waarschijnlijk gaat die man proberen, nee hij legt een breed, maar dat was niet goed. Had Peter een kunnen proberen te passeren. De eerste weer Jesse de Haan en weer is hij de bal kwijt. Kom op hé, daar zijn we mee bezig. Zet eens zet eens Amsterdammers. Genoeg. Ja, ja, ja. En kopen de 16 meter van voor de Kales, die kan die bal leken. even een klein tikje geven voordat hoe hij uit die 16 meter gaat. En het is toch altijd wat prettig als ze daar binnen in die 16 meter gaan lopen pingelen. Uh, nu nog steeds uh, uh, de Amsterdammers in uh, aanval. En uh, Patrick uh, van der Oort was ermee bezig en die kan nu de bal gaan overnemen. Het is altijd in, het spel spel in eigen handen. Het gaat een mooie, mooie overname daar. Ik kan de meters maken. Ik kon niet zien wie het was. Jan Zonneveld nu. Zonneveld. Leg hem naar de rechterkant. Nee, de linkerkant moet ik zeggen.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 Goed, we hebben gespeeld. Uh, 31 minuten bijna. En de Zand is nog steeds 1-0. Dus het gaat toch goede kant op, Rob. Ja, de Amsterdammers staan nog steeds achter. Daar houden we van. Ja. ZSGO tegen WMS. Dankjewel, Joop. En straks nee, komen we weer bij je terug. Ja, nee, hij, ja. Niet tegen WMS. ZSGO-DMS tegen Zand. Oh ja, dat was, zie je. Dat zie je wel hoeveel zin is er. Ik houd ook op de Amsterdammers, hoor, als je het niet ja. erg vindt. Nee, ik, ik. Heel goed. Tot zometeen. Dankjewel, Joop.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 Make me feel the warmth, make me feel the cold It's written in a story, it's written on the walls This is our call I <sighs>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 Ja, corona, uh, van het drankje. Ja, inderdaad. Een we hmm. hebben uh, DJ Lord Turner. Dus uh, ja, we hebben verschillende DJ's. We hebben in totaal we hebben drie DJ's. En die uh, draaien al wees, want uh, ongeveer een half uurtje. En uh, vervolgens uh, begint de andere DJ. Goed, dus ga gekleed. Goed, goed Duitse humeur. En uh, ja, zoals jullie ook in de, in de aankondiging, party leuben. Zoals het dat zo ja. mooi heet.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 Dankjewel. En uh, nou, we, we houden je in de gaten en uh, we, we, we horen TZT hoe het feest is geweest. Veel plezier vanavond. Hartstikke bedankt. Oké, okay, do. Tjus. Tjus. Okay. Ja, dat wordt een feestje daar vanavond. Dag Danny. Hoe ik daar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 TGZ-SGO-WMS, oftewel de Amsterdammers, zoals Joop ze noemt. Like single van Radio For The World. En O'Shilla. Het is bijna half vier. Dat betekent het einde van, uh, bijna het einde van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. SV Sanford 1 tegen de Amsterdammers. En daarvoor gaan we weer over naar Jan Fres. Joop. Yep. Jap, yep. oh ja, sorry. Ja. ja, je bent ja, er. Ja, ja, ja. ja. ja oké, Waar het bijna 1-1 was, op het moment dat we naar jouw favorieten, dan gaat het te luisteren van de tachtige jaren, een van jouw favorieten. Uh, het was een uh, vrije schop voor de Amsterdammers. Die kwam hoog in de doelmond, werd uh, gekopt. Joris Smit kon hem eigenlijk makkelijk stoppen, maar uh, ja, het leek wel dat die bal heel erg heet was, want misschien wel verschrikkelijk zwaar. En Hij liet los, uh, pakte hem weer, weer los en toen kon hij hem gelukkig uit het doel krijgen. En, en nu is het dan inderdaad ook wel echt rust geworden, dus het is Inderdaad, uh, nu 45 minuten geweest. Dus het spel heeft een paar keer stilgelegen. Gezond het heeft eigenlijk het van het spel gehad tot nu toe. Uh, heeft het nog maar, nog maar, moet ik dan met dus aanhouding zeker zeggen, met één doelpunt uh, kunnen tonen. En uh, ik maak me sterk dat er in de tweede helft we nog wel twee anders zal gaan gebeuren. Oké, okay, nou dan komen we zeker voor de tweede helft bij terug, Job. Dankjewel voor dit moment. Ja. Oké, okay, het staat dus uh, 1-0 tegen SV Sonvoert zit SGO WMS. The next thing I better <laughs> Het snolstop op de huis, zaterdagmiddag bij CFM... als eerste -Nope 1-0 van Felix. Gevolgd door deze klassieke van de Duby Brothers. Dat was de Long Train Running. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, het is weer tijd om live te schakelen naar het circuitpark Zandvoort... naar Willem van deze. Die is bij de finale races. Hoe is het daar, Willem? Ja, Circuit uh, circuitpark Zandvoort, uh, de finale races... en dan, uh, met name van de Blank Pen uh, Sprint Series... Uh, die hebben hun race achter de Doetse rug. Een race, de kwalificatierace, die bepaalde de startopstelling van morgen, Maar tegelijkertijd de eerste zes die ontvangen op punten ook. En Ja, hier naar voor toe kwam Robin Vrijns. Ja, kampioen geweest in diverse klassen. al ja, mislukt Formule 1 avontuur gehad. Niet vanwege het feit dat hij er niet kan, maar vanwege het feit... <laughs> Ja, financiën en politieke spelletjes uit de Formule 1 gebomst, voordat hij echt heeft kunnen rijden daarin. Dit jaar actief in de Blank pen series en hij kwam hier naar Zandvoort samen met zijn teamgenoten Laurens van als als leider in het kampioenschap. En het was voor hem alleen de zaak om die titel dan te gaan binnenhalen hier met vandaag al wat puntjes en morgen. Nou, het verhaal is anders van over. Vrijins ging in de eerste ronde in de tas bocht al in de ik uh, kwam in het uh, grint te staan en de lachende tweede in dit geval, of derde eigenlijk, want uh, we hebben het over de fantoor en uh, Verein. Uh, ze rijden met z'n tweeën. Hoewel Fantoor uh, dit weekend niet kan rijden vanwege een heupbreuk en een beenbreuk. Uh, Vorige week opgelopen tijdens een race. Maar goed, uh, lachende in dit geval was uh, Maxi Poek. Uh, een Duitser die met de Bentley uh, onderweg is. 8,8 uh, of uh, 7 punten achterstand op de uh, uh, de race wist te winnen hier samen met zijn uh, teamgenoot uh, Vincent Adriel. En terhalve nu 1 voor uh, voorstaat uh, in het kampioenschap. En morgen is dan de hoofdrace. Waar de winnaar 25 punten weten te we behalen. Je zou zeggen, alle kansen op voor.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 Formule E, dat is de elektrische uh, Formule Auto's uh, kampioenschap. Ook een wereldwijd kampioenschap. Dus ja, dan gaat hij daarop. Uh, maar in de herkantie mocht het niet lukken in de plank pensioen. Tweede in de race vandaag weer uh, de Belg Frederik uh, van Vries. Die rijdt met. Uh, Niki Tim uit Denemarken en derde en, uh, was het uh, Marcus Winkelok, uh, ...wel bekend natuurlijk vanuit de TTM en de Formule 1, die uh, samen met zijn team ...de derde plaats wist. Uh, Heel mooi vierde uh, Jeroen Blekenmolen, die rijdt met de Oostenrijker uh, Norbert Ziegler in een Ferrari. Uh, Jeroen, uh, toch nog vierde geëindigd, ondanks het feit dat hij nog een uh, drive through penalty uh, kreeg ook. Dus uh, vanwege het overschrijden van de witte lijn bij de te uitrijden naar de pitstop. Uh, morgen voor Jeroen dus uh, kans om uh, dat podium in een Ferrari, waar hij voor het eerst mee reist. Hij heeft uh, heel veel auto's al meegereast. Ferrari nog niet, tot hij dit weekend voor het eerst. En het uh, ziet er nou uit als het morgen wel allemaal het balletje de goede kant op valt. Uh, dat hij daar ook gelijk nog eens uh, podiumprogramma halen daar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 Ja, dat komt Ja, nee. Helemaal ja. goed. Geniet van je vrije zaterdag verder. Ja. Oké. Okay. En bedankt. Yo. Hey Willem, dankjewel. City, 25 jaar. The FM. FM. En uh, dat waren inderdaad de finale races. Nou, we hebben zojuist gehoord wie de race gewonnen heeft. In een keurige vierde plek voor Plekenmolen, uh, Terwijl hij toch een uh, drive-thru penalty heeft gehad. Dus een hele goede prestatie van hem. Het is 11 minuten over half vier. Hier is Lizenby... Zo'n op zaterdag volgen vandaag twee wedstrijden. De Veteranen 1. Ze spelen vandaag thuis tegen Germaan de Eeland. Daar staat het 0 tegen 1. En de andere wedstrijd is van Samvoort 1 tegen ZSGO WMS. En daar staat het momenteel 1-0 in rust. En zodra gaan we weer terug naar Joffres... die daar vandaag live bij aanwezig is, Albert Jong. Klopt. Ja, we horen hoe de tweede helft gaat verlopen...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 Daniel Ricciardo. Dus morgen vanaf 1 uur de Formule 1 van Sochi in Rusland.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 Dat waren Nick en Simon en Pak maar mijn ont. Nou voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag schakelen we weer over naar het Duintjesveld naar Fres. Nogmaals goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag, uh, luisteraars en uh, Rob en Albert-Jan uiteraard ook. Want Je die zit ook mee te luisteren denk ik. Uh, ja, uh, zoals het heeft uh, niet gewisseld, maar is wel de hele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 ze dus moeten deze club, ja, vegen wil ik niet zeggen, maar we hadden er makkelijk twee of drie naar kunnen staan. Dat is nog niet gebeurd. Of dat gaat gebeuren. Dat, dat ligt in de toekomst uiteraard. Dus Zalvo mag nu in ieder geval de bal gaan uitnemen via Joris Schmid. Smit die uh, het helemaal niet moeilijk heeft gehad. Uh, behalve dan één bal waarvan je zegt, nou dat, uh, dat had net zo goed erin kunnen gaan. Het is ook niet gebeurd. Het is allemaal de aannames. En het antwoord, dat ga, gaat nu via de rechterkant. Hij gaat het, eh, proberen een aanval op te zetten. Aan de rechterkant nu. Uh, even kijken. Uh, die zitten daar. Oh, dit is een slechte paas. Uh, uh, Max Aardenberg. Ja, die kan er gewoon lekker afpakken weer. Naast nou, zijn neefje, Michel Armenio. En Hormeño brengt die bal naar voren toe, naar de zijkant. Wie staat daar? Naar Uitzenberg. Nee, Patrick van der Oort. Patrick van der Oort. Die houdt de bal bij zich. Probeert aan Molly te bereiken. Dat kan niet. En die bal gaat over de zijlijn en die gaat voor Zandvoort. Uh, er wordt hier. Uh, Denk ik een kleine fout gemaakt. De scheidsrechter, nee de, de assistent scheidsrechter geeft aan dat hij voor de Amsterdammers is. En de scheidsrechter uh, gaat de de kant En Toch gaat de scheidsrechter met een mee akkoord. En uh, die Amsterdammers nog te gaan gooien. Ga nu in de aanval. Behoorlijk snel zelfs. Voor het bal wordt breed gelegd. En nog een keer breed gelegd. En dat is Jorik Svita die die bal heel goed tegenhoudt. Anders was het zomaar 1-1 geweest. En nou is het simpel uit verdedigen via Armenio. Die de bal. Uh, oh, oh, oh, oh. Wordt onder, onderdacht. Echt ongelooflijk. Wordt die bal zomaar aan de zijkant weggeramd. En die, die gaat dan niet meer verder dan 4-5 meter. Die komt via de, uh, de verdediger Bij in Amsterdam terecht. En daar was het buitenspel. In ieder geval uh, gefloten, gevlachten en gefloten zelfs. En uh, zoals het mag gaan ingooien. Even uh, de bal weer in het spel gaan brengen. Goed, 59 minuten loopt. De stand is nog steeds 1-0. Het voordeel van Zandvoort. Dus zometeen in de derde uur komen we weer terug bij Joop Van Nist. Graag tot zometeen.